een Paar graden. Morgenochtend nog wat sneeuw, verder is het droog. Het blijft de hele dag rond het vriespunt. Dit was het nieuws op Slam. En de vrijdagmiddag vrijdagmiddagspits valt mee. Drie vertragingen langer dan 20 minuten gemeld op Flitsmeister, de A27. Gorke Utrecht. Tussen Noorderloos en Everdingen, daar 50 minuten 7 kilometer door een auto met pech. De A58, Tilburg-Breda Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Sint-Anna-Bos... naar 23 minuten 6 kilometer. En de andere kant op tussen Breda-Tilburg... tussen Babel en Tilburg-Reeshof... naar 21 minuten 7 kilometer. Over een paar minuten de dance danstracks van dit moment. De Slam Mixed Marathon Chart komt eraan. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi.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 geweest. Het is officieel weekend. Dat weekend trappen we af met de 15 beste dance tracks van dit moment. Dit is de mix marathon chart van 9 januari 2026. En dit was de top 3 van vorige week de allem remix van Empire of the Sun en Alive. Vorige week nu op het eerder podium Mesto en caramel. De absolute nummer 1, Jamback en Positive. Waar staat hij deze week ook weer bovenaan? Jamback met Positive. Je hoort het over een klein uurtje. Dit is de mix marathon Chart, de 15 beste danstracks van deze week. Deze week twee nieuwe binnenkomers, betekent ook twee lijstverlaters. Na zes weken staat Art Bart er niet meer bij, met dance. En na vijf weken nemen we afscheid van Autumn up. Coming Up staat er niet meer tussen. Twee nieuwe binnenkomers hoor je op nummer 11 en 5 deze week. Eerst wordt de lijst afgetrapt door de nummer 12 van vorige week. Tyga en Medusa. You're gonna want me deze week op 15. So many reasons you're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I Be crazy. Alleen een hipmachine, maar ook een machine op de dansvloer. Hugo met zijn afrobeats. hij levert deze week wel vijf plekken in. Bam Bam op nummer 14 in de Mixed Marathon chart. Dit zijn de 15 heeste dance tracks van dit moment. Nieuwe binnenkomen zometeen op nummer 11, de eerste van de twee. Ook Vintage culture. last op 12. En een plekje winst nu voor Adriatique. Never Alone, vorige week op 14, deze week plus 1. Nummer 13 in de Mixed Marathon chart. Rest on my bed Trip away Couldn't weigh the love I got For the girl Ook een plekje winst voor Vintage Culture. Lost gaat van 13 naar 12 in de Mixed Marathon Chart bij Slam. Dit zijn de 15 dance tracks van dit moment. Twee nieuwe binnenkomers deze week. De eerste vinden we nu op nummer 11. Een remake van een, een classic. Helemaal uit de 90s Uit 1993, Sound of the Police. In een nieuw jasje gestopt door Don Diablo. Scoort nu een gigantische hit met Radio Baby. Misschien is dit wel de volgende... Sound of the Police. Kom nieuw binnen op nummer 11. Dit is Don Diablo. maanden van 2025. Toen ineens dat Instagram-account van Tiesto op zwart ging. Had alles te maken met de terugkeer van de trendsound van Tiesto. Vorige week zes, deze week 9. Voor Bring Me To Life. Dit is een slam mix marathon chart van 9 januari 2026. De tweede van dit jaar. Met ook twee nieuwe binnenkomers. De eerste hoorde je op elf, Don Diablo. Die andere straks op 5. Eerst drie plekken winst voor Kevin de Vries... Hij stond met entrance vorige week op 11. Deze week drie plekken omhoog naar nummer 8.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 De jaren 90 is populairder dan ooit. In de dancing wordt het sowieso terug op al die Hard hardhouse eurotrendsfeesten. Maar ook die danceclassics uit de jaren 90 worden nog steeds in een nieuw jasje gestopt. Dit keer door YouGel. Free, op nummer 6, vorige week op 4. Nog één nieuwe binnenkomen te gaan. Bevinden we nu op 5, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Anima, out of my body, trapt de top 5 af. Nieuw in de lijst, dit is de Mix Marathon Chart. Bye nice Slim. flinke stijger. Op vier, Jordan James Hype. More of the same. Vorige week nog op acht. Deze week dus vier plekken omhoog. Dan gaan we beginnen aan het eer podium van de Mixed Marathon Chart. Van 9 januari 2026 staat Jambeck met positief nog steeds op nummer 1. Jord het over een paar minuten. Top 3 wordt afgetrapt door de nummer 5 van vorige week. Vedre Le Grand. Back and forth. Op drie. Move your neck. To what you expect, Mr. B? So if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go to a place where you been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. 'Cause motherfuckers don't understand. Mr. B got the mic in his hand. Let's go. 'Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse move. Het zilver van vorige week blijft ook het zilver van deze week. Mesto blijft deze week staan. Caramel op twee in de mix marathon Chart bij Slam. Daarmee is automatisch ook gelijk de nummer 1 van deze week bekend. Nog steeds de allergrootste track. In de dance scene. Twee uur geleden nog live gedraaid door Lina Punks. Was hier live in de studio, deed zijn live set. En ik snap wel waarom de grootste dance track ook deze week... is jam back en positief op nummer 1. In de mix Marathon Chart bij Slim.